Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De voormalige republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap Herman Kane heeft zich achter Newt Gingrich geschaard. De aankondiging komt twee dagen voor de voorverkiezingen in Florida. Kane hield in december de eer aan zichzelf... na beschuldigingen van seksuele intimidatie en een buitenechtelijke affaire. Afgelopen zomer bleek dat veel republikeinse kiezers in Florida... overwogen op Kane te stemmen. Gingrich kan alle steun gebruiken. In Florida ligt hij in de peilingen achterop favoriet Mitt Romney. Gingrich heeft aangekondigd door te gaan, ook als hij in Florida verliest. De republikeinse kandidaat Rick Santorum heeft zijn campagne stilgelegd... omdat zijn drie jaar oude dochter, die al sinds haar geboorte kampt... met een genetische afwijking, in het ziekenhuis is opgenomen. In Papua-Nieuw-Guinea is de rebellenleider opgepakt... die donderdag een poging deed tot een staatsgreep. Kolonel Yaura Sasa werd in een buitenwijk van de hoofdstad Port Moresby gearresteerd. Zo'n twintig rebellen namen donderdag het hoofdkwartier... van het leger van Papua-Nieuw-Guinea in. Ze eisten het aftreden van premier O'Neill... en vroegen om de terugkeer van oud-premier Somare. Nog dezelfde dag werden de rebellen uit het legerhoofdkwartier verjaagd. O'Neill verving Somare vorig jaar augustus... toen hij in Singapore was voor een medische behandeling parlement wees O'Neill aan als nieuwe premier. Somare heeft de machtswissel nooit erkend... en sindsdien zijn beide politici verwikkeld in een machtsstrijd. Na de eerste dag van het wk sprint in Calgary... staat Stefan Groothuis derde in het klassement. Hij moet de Zuid-Koreaan ki Lee en de Rus Dimitri Lobkov voor zich dulden. Groothuis werd negende op de 500 meter... en eindigde op de 1000 als tweede achter de Amerikaan Shawnee Davis. Bij de vrouwen reed de Canadese Catherine Nesbitt een wereldrecord op de 1000 meter. Met 1,1268 verbeteren ze het zes jaar oude record van Cindy Klasse. Nesbitt gaat na de eerste dag ook aan de leiding in het klassement. Margot Boer staat vierde. Het weer dan, het vrieslicht, overdag af en toe zon. En bij een koude oostenwind ligt de temperatuur vanmiddag rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VNN. BNN. 4-7. Crack the playlist. Het is 29 januari 2012. Het is bijna drie minuten over vijf. En dit is Crack the Playlist. Een hele bijzondere. Het is namelijk de laatste zondag van de maand. En betekent dat het uh, traditiegetrouw, vanaf nu, um, jouw Crack the Playlist is. Dus wat wil je horen? Laat me weten via Noorgzonderd 1.1.2.1. Welke platen kan ik voor je draaien? En dan vertel, uh, gaan we nog een beetje doorpraten over dat uitgaan en zo waar je vroeger naartoe ging. Heel even naar Dirk. Of zo meteen naar Ruud. Eerst even naar Dirk. Dirk, goedemorgen nog een keer. Goedemorgen. Jij kent Harm. Ja, Arm die ken oh, ik, ja. Oh, wat echt, gewoon echt, ja, dan krijg je gewoon een tuintje van die markt. Wat zeg je? Nou, laat maar. maar, wat prachtig. Ja, dat is fijn, toch? Dat is, maar ja maar, maar jij kent dus Harm en uh, jullie gingen vroeger samen naar de time-out. Ja, alleen dat is een beetje misgelopen ooit en uh, we zijn elkaar daar een beetje ontgroeid. Oh, waarom dan? Jullie, uh, op een gegeven moment, uh, kregen jullie ruzie? Ja, andere interesses, ja, ruzie had ook wel mee te maken, ja. Oh, wat vervelend, zeg. Ja, andere, uh, uh, hoe heet het, ja, hoe moet ik zeggen? Ja, zeggen, hij had meer zin om iets anders te doen als mij, zeg maar. Oh, oké, okay, want jij wilde graag, uh... Iets anders doen. Ja, oké, okay. en, en hij wilde, wilde, wilde uh, hetzelfde blijven. Ja, of ook weer iets anders. En, uh, maar dat is nooit meer goed gekomen? Nou, het begint de laatste tijd wel weer een beetje wel uh, elkaar af te bellen of zo maar uh, vaak dan neem ik niet op en hij ook niet. Ah, dat moet je gewoon doen, joh. En hij ook. Ja. Nee, maar zitten uh, we wel zo mooi te praten, maar ja. Net. Ja, maar het zou toch mooi zijn als jullie uh, weer uh, gewoon nog eens een keer weet, ik zou, ga lekker een keer een biertje drinken, een time-out. Ja, maar het typt altijd mes, hoor. Ja? Ja, uh, dat is wel jammer. Dat is wel jammer, ja. ja, ja. Nou, goed dat je, je nog even melden. Ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Volgende even, even lekker sms'en met elkaar en zo. En dan komt het vast goed. Een beetje twitteren. Ja, daar zou denk ik wel een goede, een goede zet zijn en een goede richting. Precies, en dan uh, begint het jaar uh, goed. Ja, nou. dat zou wel fijn zijn. Huppatee, heb ik, heb ik toch weer uh, een goede daad. Ja, Vindelijk... ja je, hebt, je hebt mijn hart onder de riem gestoken. <laughs> heel goed, dankjewel Dirk, tot later hè. Goed hoi. Nou, goed aan arm straks. Uh, dan gaan we naar Ruud. Ruud, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Sorry dat je zo lang moest wachten, maar ik zag hier op mijn schermpje staan dat je mooie verhalen hebt, Ruud. Ja, ik zeg joh, als vroeger, er is, uh, jullie hebben het over Twente, ja, komt die kant uit? Ja, klopt. Ja, voor mij is er maar één stad. Dat was vroeger Den Haag. Joh. Dat was de beatstad. En uh, Die tijd dat is helemaal weg daar. Leuke locaties daar waar je kon dansen. Ja. Ik ken persoonlijk, ken ik, uh, ik, misschien zeg je dat iets, Nog uh, van vroeger de Tielman Brothers. Ja, ja, ja, de Tielman Brothers. Daar hadden we het net heel even over met Aad ook inderdaad. Die, ja, die... daarom kom ik erop terug. En toen denk ik van nou, ik ga bellen. Ik ken ze persoonlijk. Oké. Okay. Echt joh, dat, uh, ik zat in het Indische circuit daar zo in uh, ja, Den Haag. Daar uh, woonden veel Indische mensen en zo, wereld van mij al. Ja, le leg heel even uit voor de mensen die, die, die, die paar mensen die daar nog nooit van hebben gehoord, wat was het ook weer, de Tilman Brothers? Ja, dat was Andy Tilman En uh, dat was een Indo. Uh, echt Indische mensen joh. En uh, had je nog vroeger soort en uh, gitaristen. Dat was echt. Uh, nou en uh, voor vroeger, de shocking blue, Mariska Veres. Oh ja. Nou die ken ik allemaal persoonlijk joh voor vroeger, maar, maar wat grappig. Ja, uh, het is allemaal niet meer joh, het is uh, nee. Hoe, ka hoe niet kan Haag, het dan dat het er niet meer is? Want het is toch een grote stad toch Den Haag? Ik bedoel, uh, het is, is het... een grote. Ja, het is een grote stad en uh, er zijn hele goede artiesten, zijn er vandaan gekomen altijd. Maar het is, het, het is gewoon een dode stad geworden joh Den Haag. En wanneer, wanneer ging het mis? Uh, ik denk dat er zo 1980, uh, zo in die omstreek 1980, 1990, zo uh, er, is, uh, er is geen leuke uitgaansgelegenheid meer. Uh, nee, had uh, Hoeven, Paard van Trooien, uh, de Marathon, uh, de Houtrusthal en zo. Mm -hmm. Dus ja nu... dat is allemaal weg joh, dat is, er, dat is er niet meer. Maar wat jammer joh, want ik heb uh, een vriendin van mij woont in Den Haag ook en die vindt het nog steeds wel een leuke stad, maar het kan dus eigenlijk nog veel beter. Het kan veel beter. Die, uh, ja, die tijden vervoer, dat komt niet meer terug joh, dat was gezellig. En, uh, en er kwamen dan ook de bandjes allemaal uit Den Haag joh. Ja dat was, Q Q ja. En, uh, ja. Dat was dus dat, voor bandjes natuurlijk om, uh, om te zijn. Wat zeg je? Dat was natuurlijk de stad voor bandjes om... Uh, ja, om, dat was de, de, de, vroeger was Den Haag was de beatstad joh, maar ja, het, het, ja. Het, het, het is helemaal uh, een dode boel geworden. En waar ging, je, zeg... waar ging je kijken dan naar die mensen? Ging je dan naar, uh, naar een kroeg toe en speelden ze daar? Nou, de, in, in kroegjes uh, speelden ze, maar ik ging naar de houtrufhalen toe, uh, naar de marathon. En, uh, dat was altijd, uh, was altijd wat te doen joh. Oké, oké. Wat was de laatste keer dat, je, dat, je, dat jij uitging in Den Haag? Uh, het was, een, denk het twee, ja, ik, ging twee maanden geleden. Echt waar? Hoe oud ben je nu? Uh, ik ben nu 60. Oh, je gaat een lekker, uh, lekkere stad in ook. Ja, hoor, ik ga Heel de goed. stad in. Ik heb negen jaar heb ik in uh, Brazilië gewoond. Ik ben weer teruggekomen naar Nederland. Ja. En het is, uh, nee, ik vind het, het is me echt uh, tegen gaan vallen. Ah, jammer, zeg wel. Jammer dat het dan een beetje zo weg is. Ja, maar ik zeg het zo, die, die, die, die tijden van vroeger, joh, het is, uh, Ja, Maar ik vind het echt allemaal gecompliceerd om, uh, nou, dan gaan we maar uh, richting Rotterdam zo uit, daar is meer te doen dan ja? in uh, Den Haag uh, de oude biedstad. Dat is leuker geworden uiteindelijk, Rotterdam. Ja, Rotterdam is leuker geworden. Ja. Nou, dat is dan toch ook raar dat, dat, dat, dat er in Den Haag niks meer te doen is. Nee, ik vind het een hele doodje stap geworden. Echt waar. Hé, hey, uh, Ruud, omdat je zo lang op uh, zit te wachten, het is uh, Cracked the playlist. Dus dat betekent dat we een beetje plaatjes gaan draaien ook dit uur. Ik heb. Een, ja, ik nee, dat dus, uh, mo moet je doen. Hij hey, draait een goede. Uh, Draai de goede gauw houden van ja. de Q65. Zo, so, Q65. Wil je even kijken? Okay, ik heb, ik heb uh, Little Bird van de Tillman Brothers. Oh, die is ook goed. Ja, wil je die horen? Ja, dat is een ah. hele goede. Dat is de mooiste. Dat doen we die. Uit 1967 komt hij. Dankjewel Ruud. Dankjewel. Joe, hoi hoi. Hoi. Ja, als je zelf wat wil horen, 0800-121-0800-121. Ik hoop maar nou dat het ja gewoon begon. Oh, oh. Oude meuk, tuurlijk. Weet ik ook wel. Maar oh, wel goede meuk. 0800-121 voor jouw plaats. MUZIEK. You see so tender. Ik uit de stofgearchieven van de VARA dit. Little Birds van de Tilman Brothers. Uh, en uh, die werd aangevraagd door Ruud. Tenminste, die wilde dat wel graag horen, want die ging vroeger altijd naar Den Haag... en dan keek hij altijd naar de Tilman Brothers. Dat waren uh, revolutionaire muzikanten, waren dat indo-rock, zo heette het genre. Uh, als je zelf iets wil horen, dan kan dat. Het is namelijk Crack the Playlist tijd. Uh, crack the Playlist doen we normaal gesproken met, uh, pff, ja, met, met, met prominente Nederlanders... Uh, met bekende Nederlanders. Dat soort types allemaal. Maar het mag ook uh, een wel eens een keertje andersom. Dus uh, elke laatste zondag van de maand doen we het gewoon met jullie. Dat vind ik wel zo leuk. Dat, uh, en wel zo eerlijk ook. Mag je zelf je plaat aanvragen? Dus 0801-121-0801-121. Als je graag een liedje wil horen. En uh, dan vertel je me meteen even het verhaal uh, waar je vroeger had en naartoe ging uh, toen je uitging. Uh, non. Ja. Goeiedag. Hey, goeienacht jongen. Goeienacht. Ja. Um, het, het, Voordat we naar je plaat gaan die je graag wil horen, ging je vroeger wel eens uit? Wat zeg je? Ging, ging je vroeger wel eens uit? Wij gingen uit in Zandvoort, ja. In Zandvoort? In Zandvoort gingen we naar uh, Caramella, we gingen naar Oberbayeren, we gingen naar Haarlem, gingen we naar de Haarlemse Jazzclub. Oké, okay, leuk. En, uh, ja, er was toen geen... Uh, toen was er alleen maar voor die muziek natuurlijk. Ik ben 76, ja. dus dat uh, betekent andere muziek. Ja, ja en, en, maar dat, dat, want ik, uh, ik hou heel erg van jazz. Ik doe wel eens uh, op Radio 6 een uh, programmaatje. Dan val ik dan in. Maar dat, dan, dat, en dan zou ik alles wel willen dat ik dan naar, uh, naar zo'n mooie oude jazzclub kom. Ja, nou, morgen opent er weer een bij ons in Harlem. Echt waar? Ja, morgen vanmiddag. Oh, wat grappig. Ja, dan opent weer de Harlemse Jazzclub. Wat grappig dat het weer helemaal terugkomt. Maar in die tijd dus, ja, gingen we naar Zandvoort en dat was daar toen, ja ik praat over vijftig vijf jaar geleden. Dus toen, to, toen was je er nog niet, joh. Nee. En, en, en, en, en uh, was dat leuk om daar naartoe te gaan? Dat was heel leuk. Met vrienden op het scootertje. We hadden toen allemaal een scooter. Yeah. Uh, we waren lid van de Vespa-club, dat was toen zo. Dat grappig. En dan gingen we met en niet, echt, niet echt drinken, maar, maar gezellig uit. Ja, leuk. En nu ben ik nog steeds aan Roet. Ja, ja. Ik, uh, ja, ik ben geen drinker, maar ik hou wel van café. Ja, dus je gaat er wel gewoon nog steeds naartoe? Ik stap nog steeds. <laughs> ook nog op je Vespa? Uh, nee, niet op de Vespa. <laughs> dat dat doe ik op de fiets nu, tegenwoordig Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. Ja. Dat kan ook. Maar, maar het is in Haarlem nog steeds gezellig. Ja, van Haarlem hoor ik altijd wel goede verhalen, hè, dat het ja. altijd heel leuk is. ja, ja. ja dat nog is nog steeds was. gezellig. Um, uh, en wat was leuker, Haarlem of Zandvoort toch? Ja, toen, toen was Zandvoort leuker, hmm. want toen had je nog, uh, daar zong uh, Rita Rijs, en daar zong Greetje Kouveld, en ja, die ken je allemaal niet. Nou, maar. Rita Rijs ook was wel gehoord, Greetje Kouveld niet. Ja, nou, die, dat zijn allemaal dames uit mijn tijd. Oké. Okay. En uh, die zongen daar, en uh, ja, dat is top, En uh, allemaal Amerikaanse uh, uh, muzikanten, Chad ja. Baker. Uh, oh ja. Komen Hawkins, uit die tijd allemaal. Ja, wel leuk. Dat is wel een keer tof om te zien, de chatbeker en zo. Dat Wij is... hadden het gezellig. Ja, dat kan ik me voorstellen. En nu, ik ben nu geen... Ik, ik ga nu alleen nog een bitteruur uur, van een uurtje of zes tot uh, half acht... ga ik naar het café, twee borreltjes, een beetje stom kletsen... <laughs> en dan gaat het ook weer naar huis. <laughs> dat is net zo leuk eigenlijk, hè? Ja, net zo leuk. Ja, dat is ook zo. zo. Hé, hey, welk liedje zou je willen horen? Ja, Young at Heart, als je dat hebt. Young at Heart, van, van, ja. Uh, van Sinatra. Ja. Dan moeten we even zoeken, maar gaan we gaan ons best doen. Er staat hier niet in het systeem, maar dat zegt niks hoor, want dan gaan we gewoon nog maar op zoek. Dus, en uh, anders doe je wat anders, ja. Ja, nee, maar dan gaan we even, jongen het hart, gaan we even kijken of we die kunnen vinden. Ja, yes. oké. Komt u okay. goed, dankjewel hè. Hé, hey, dankjewel, boy. Hoi, hoi. hoi. Even kijken hoor, dan gaan we naar Ben, denk ik. Ben, goeiedag. Go Goedemorgen, Hé, hey, Ben, daar was je weer. Dat goed, man. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nee, maar hier kan ik, hier, dit is klaar. Uh, ik was, wij hadden een met wie? Ja, met mijn vriendin. Oké. Okay. Dat betekent af en toe rood, soms oranje, soms groen. <laughs> ja. En, en, toen, en toen dacht ik bij mezelf, weet je wat ik ga doen? Nou. Ik, ik, ga, ik ga tegen jou zeggen, ik hou van jou. Toen heb ik scheerschuim meegenomen en een radio. Ja. Zo'n cd-speler met batterijen erin, ja? Ja. In de, dat was een cd-speler, hè? Ja. En toen ben ik als een, uh, een, een speer ben ik daarna weer in de trein uh, gegaan Ja. en ik heb hem aangezet, zeg maar. Ja. Ja. Ja, nou ja, dat had ik eerst gedaan en toen ben ik er uh, vandoor gegaan. Katie Menula. Katie Melua? Dus jij... Nine Millions Bicycles? Dat, liet, dat liedje liet jij aan haar horen. Wat zegt u? Dat, dat liedje liet jij aan haar horen. Ja! En toen? Met no ja, nee, dat weet ik niet, want toen zat ik al in de trein. <laughs> maar je hebt dat ding, je hebt dat ding heb je met, met de cd en al heb je naast haar neergezet? Jawel, jawel, dat heb ik allemaal achtergelaten en helemaal mooi. En wat deed je dan met dat scheerschuim? Heb ik op de raam gespoten. I love you. Oh, zo op de, op, met scheerschuim zo I love you op de op trein ja, op de, op de gezet. raam. Ja, ja, en toen heb ik uh, de cd in... Uh, in, in dat ding gegooid en, en klaar en uh, Katie erop en klaar en toen ben ik weggegaan. Ik, ik snap hem, Ben. Goed verhaal. Komt het eraan? Ik ga hem nu draaien, Ben. Dankjewel. Goedemiddag. Nu tot ziens, hè. Hoi. 121 wat wil je zelf graag horen? Laat me weten. 0801 121 uh, Katie Mellema. There are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 9 Million Bicycles. Uh, het is Crack the Playlist, dat betekent dat we lekker veel muziek draaien tussen 5 en 6. Wat wil je zelf horen? 0800-1121, Stefan die zei, nou doe mij maar een liedje van Milo. Nou dat mag ook natuurlijk. Alles mag, dat is mooi hè, van deze Crack The Playlist. 0800 1, 1, 2, 1. wat wil je horen? Uh, Zometeen, we zijn op zoek naar het liedje van Sinatra. Komt helemaal goed, komt helemaal goed. Hoor, Milo en Little in the Middle. Ik ga eens even een lijntje prikken. Hallo, goedemorgen, met Luc. Hallo, Hallo, met Alex. Hey, Alex, goeiedag. Hey. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, ook goed. Ik uh, vermaak me wel deze nacht eigenlijk. Ja. Ah, dat is mooi, ja, ik heb me ook goed vermaakt. Ja, heel goed, heel goed. Wat heb je gedaan vandaag? Ik heb gewerkt vannacht. Oké, okay, wat doe je voor werk? Uh, ik ben taxichauffeur in het weekend. Ah, en en uh, jij vervoert de mensen eigenlijk die uit zijn geweest? Ja, constant, <laughs> Hoe je, constant dronken mensen. Inderdaad. Ja, dat lijkt mij wel een beetje vervelend op een gegeven moment. Dan denk je van nou, nu weet ik het wel met je, met je zattige gelammer. Ja, vroeger zal het dezelfde vragen stellen. Ja, wat, wat stellen ze voor vragen? Ja, of het niet irritant is dat je op zaterdagavond moet werken, zeg maar. <laughs> Kijk, één keer dan weet je het al, maar als je dat tien keer op een avond hoort, dan is het ook van ja, het zal wel. <laughs> ja En wat voor mensen zijn het die je vervoert? zijn? Zijn het allemaal hele jonge gasten? Of ook een beetje wat ouderen die, die een keer een, een nachtje gaan stappen? Uh, ja, alles eigenlijk. Okay. Ook als families familie naar Schiphol hoor, die uh, s'nachts vliegen. oh ja, nou, dat lijkt me wel leuk. Ja, wel, dat zijn wel mensen die wel zin hebben in uh, een beetje zenuwachtig natuurlijk altijd. Ja, of moe. <laughs> Net wakker natuurlijk. Ja. En hoe is dat om op zaterdagavond te werken? Ja, <laughs> nee, oké, okay. nee, goed. <laughs> heel, heel goed, heel goed. Nee, heel grapje. Hey, uh, ging, jij vroeger wel eens, uh, ging jij vroeger toen je nog niet op de taxi zat wel eens uit? Op ja, nog steeds wel hoor. Ja, gelukkig, gelukkig. En waar, ga je, waar ging je dan naartoe vroeger? Uh, ja, ik kom uit Noordwijk, zeg maar. Daar okay. ga ik ook met taxi ga ik rond en dan heb je dus gewoon uitgaan, uh, Ja. Maar dat is meer voor jonger publiek, ik ga er niet meer heen. Nee. Dan ga ik gewoon uh, naar de grote steden af en toe. Oké, okay, dan pak je gewoon de grotere plekken eigenlijk ook. Ja, ja, ja. ja. En hou jij een beetje van, uh, je klinkt als iemand die wel houdt van, weet ik, van Sensation of zo. Een groot feestje. Uh, ja, daar ging vroeger wel vaak heen, maar tegenwoordig wel wat minder. Oké. Okay. En wat doe je nu dan? Ga je, ga je nu gewoon naar kroegen of... Uh... Ja, gewoon een naar een biertje drinken. Ah, ja. Nou ja, dat is net zo leuk eigenlijk ook, hè? Ja. Stom is dat, hè? Dat het uh, dat, dat, dat uiteindelijk ook niet uitmaakt waar je dan bent. Dat is eigenlijk altijd wel leuk. Uh, dat is altijd leuk, ja. Ja, ja, ja. Hé, hey, welke plaat wil je horen? Uh, ik had Chuck Berry met No Particular Place To Go. Oh, een goede plaat dat. Zeker. Ga, ga, ga ik zo draaien. Komt helemaal goed. Superman, dankjewel. Dankjewel Alex, tot later weer. Hoi, hoi. Allee, tot volgende week, hoi. Uh, we, hebben ook, uh, we hebben ook die plaat van Sinatra gevonden. Jongens uh, Hart, die gaan we ook zo meteen draaien. Die komt uh, er echt uit. Die, nou, die is echt die, daar lag nog een dikke laag stof op. Daarom konden we hem niet vinden. Dat leek wel een tapijtje. Maar die gaan we ook zo meteen draaien. Er komt helemaal goed. Non, daar is die voor. En dan gaan we naar Rick. Goedemorgen, Rick. Hé, hey, Luc. Alles goed met jou? <laughs> ja, zeker. Wat klinkt je vrolijk. Ja, dat ik zeker schoonlijk. Ik kom net uit de stad lopen. Oh, waar kom je vandaan? Wat heb je gedaan vandaag? Enschede. Enschede, heel goed. Nou, wat heb je daar gedaan in Enschede? De kaart. Dat ben bij Attack geweest. Ik weet niet of je de tent kent. Ja, dat ken ik nog wel, ja. Ja, mooie tent, hè? Ja, dat was wel een leuke tent altijd Ja, zeker. Ja, het helaas verhuisd, maar het is nog eens lukt het lukt ik wil je heel graag een compliment geven voor jouw BNN today Nou, dankjewel. De today Stop, die doet die zijn echt... Uber. De top dat... uh, de, de, oh, de, de in de middag of in de avond of in de middag, nou? Nou, om negen uur op het algemeen zijn toch? Ja, klopt, klopt. Iets naar negen Dankjewel. Ja, geloof. Dankjewel. Nou, goed, ik, goed. Ik, eh, ik, eh, het ging op een verhaaltje met een muziekje erbij en ik moet heel erg zeggen ja, ik loop over de straat ik voor de auto, maar, mm -hmm. eh, uh, het, het verhaal is, ik, ik kwam heel leuk bij mij tegen die vind ik al een hele leuke tijd leuk. Ja, uh, en hey, hey, Rik, wacht even, voordat je verder gaat, want dat klinkt als een leuk verhaal, maar het moet heel stil blijven staan, want je valt telkens een beetje weg en dan verstaan we het niet zo goed. Uh, we nu wel goed? Ja, zo is het iets beter, ja. Ah, uh, is ja, goed. Uh, normaal, ik kwam een hele leuke meid tegen en ik vind het al een tijd leuk. En ik denk, oh, laat ik een keer weer flotten en zo. Maar ik heb, nu, ik heb nu een keer echt een meid verteld. Ja. Het kan niet goed over, weet je. Nee. En het is tegen mij van Rick, weet je. Je bent zo'n goede jongen, we gaan lekker met je over en alles. Uh, maar ik zie de verder die echt uh, niet te zetten. En weet je, aan welk nummer ik toen dacht? Nou, Kylie van extra. <laughs> ik denk van dat, dat klinkt zo onbereikbaar, weet je. Daar voel, voel ik me nu echt is. <laughs> zo voel jij je echt even. Ja, oh, zo voelde ik me net echt even, ja. Ah, wat jammer voor je dat het allemaal niet, dat het niet gelukt is. Ah, het komt vast te steek me ook echt goed. Dat is ook zo. Je moet ook positief blijven. Ik bedoel, dat hebben we altijd nog lukt. Heel goed, heel goed. Ik hou wel van een beetje positief. Heel goed. Absoluut. Ga ik, uh, zit ik op mijn lijstje ga ik zo draaien? Gewoon, dankjewel. Ah, ah, accent, Kylie. je dankjewel. Zeker, zo'n wijze dag, hè. Jo, dankjewel. Hè. Jij een fijne jo, avond nog. Doei, doei, doei.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 Voor de Beatles, maar ook voor de Rolling Stones. Chuck Berry in no particular place to go. Welk plaatje wil je horen? Laat me weten zometeen. Uh, uh, 0800-1121. En wat je hier hoort, oh, dat is zo'n, uh, wat is het? Hoeveel toeren? 78, 78 toeren zijn er. Young at heart. Frank Sinatra op radio 1. It can happen to you. If you're young at heart For it's hard, you will find, to be narrow of mind If you're young at heart You can go to extremes with impossible schemes You can laugh when your dreams fall apart at the seams And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young. If you should survive to a hundred and five, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part, you have a head start if you are among the very young. een beetje te kijken op Marktplaats. Hoeveel dat nou eigenlijk kost nog, zo'n uh, 78 toeren. Hè? hebben die hier eentje staan. En, uh, dat is wel een mooie, maar die, uh, die mag ik niet meenemen. Want die is van hier van Radio 1. Maar dat is nog best wel, uh, dat is best wel duur. Dus uh, die kun je niet zomaar meenemen. En ik uh, kan ze ook niet echt kopen op Marktplaats. Even een te kijken. 78 toeren. Nee, ze hebben niet meer echt verkocht. Wel platen. Frank Sinatra hoorde je. En, uh, uh, oh ja, hier staat er eentje te koop. Een pick-up, 78 toeren pick-up, Er staat geen prijs bij. Maar er is 25 euro opgeboden, dat is ook niks. <lacht> uh, een beetje flauw, hè? Okay. Kan wel wat duurder. 0800-1121, welke plaat wil jij graag horen? Jury ging voor Jesse J in de price tag... Love, so we fightin' sacrifice hey. every night. So we ain't gon' stumble and fall never. No. Waiting to see us in the seat, sign of defeat. Uh uh. So we gon' keep everyone moving their feet. So I bring back the beat and then everyone sing. I'm not about the money. Draaien 78 toeren en zo draaien ineens een MP3'tje. Jessie J in de Price tag. Uh, op zoek naar leuke liedjes. Dat is eigenlijk het enige doel uh, van dit uur. Oh, een paar leuke liedjes. 0801121, wat wil je graag horen? Even kijken hoor. Uh, zit Geriken op 1 of op 3, jongens? Dat wil ik wel even weten. Nou, ik probeer het gewoon even. Hallo, Geriken. Hallo. Hallo. Hallo. Geriken? G G ah ja, hi. met wie? Met Timo. Hey Timo! <laughs> Sorry, ik, uh, ik, uh, ik zat eigenlijk. Timo, ja, blijf, blijf heel even hangen. van lijn, naar lijn Ja, blijf heel even hangen. Ja. Uh, dan kom ik zo naar je terug. Oké. Okay. GRICK. Nu heb ik je als het goed is. GRARIKEN. GRARIKEN. Wat een bijzondere naam. Ik heb ook wel een mooie. Ja, wel een mooie, zeker. Uh, hartstikke mooie. Waar komt dat vandaan? Gera? Ja? Ja? moet je maar dat kan niet meer, man. Oké. Hey, wat wil je horen? Normaal. Normaal? Ja. Oh. Waar, waarom fluister je? Ja, de stem aan de knop. Waarom fluister ik je naam nog? Gerken? Oh. Ja. Hey, ja. Hé, waar kom je dan vandaan? Ja, uit Twente. Dus, oh. wij, dus wij, zijn, uh, wij zijn een beetje vijanden, want jij komt uit de achterhoek, toch? Ja, de lezer komt uit het oor. Dat weet oh. ik ook wel. Ja, dat weet ik ook wel. Hé, <laughs> hey, normaal zit ik op het lijstje. Ga ik zo draaien? Jawel. wil ik. Doe ik mijn best voor, in ieder geval. Dankjewel hè? Ja, maar man moet. Wat? Hallo? Nou, ja, man moet uh, PS4. Ja. En I. Nee, I am Sint. Seen... I am in Dat is een aardig. Ja, gaan we zo over hebben met Ferdinand. Dan moet je blijven luisteren. Dan gaan we het helemaal bespreken. Want dat is natuurlijk een klassieker. Dus uh, dat komt helemaal goed. Ja, en wie to ender Sander Bosker, ken je die? Ja, dat is de keeper. Nee, waar was de keeper. Ja, hij is weg, hè. Ja, weg. Hij speelt niet meer zoveel. Hé, hey, dankjewel. Nee. Ik, uh, ik ga heel even naar Timo, want die zit ook te trappelen. Ik uh, zet normaal op het lijstje, oké? Okay? Hoor je? Ja, na naar Timo. Ja. Nee. Timo? Ja. En is niet? Nee. Hé, u hè? Ja, tjuu. Timo, goedemorgen. Goedemorgen, leuk. Ik ben met Timo. Wat wil je horen? Uh, ik heb uh, geen cd-spelen meer, ik heb ook geen internet, geen computer, dus... En ik heb hier een cd-tje liggen wat ik al heel lang niet gehoord heb. Ja. En dat is uh, van Vangelis. Ja. Ken je dat? Ja, maar dat is toch met die... Uh, beetje bombastische muziek, toch? Ja. Ja. En, dat, en met name het liedje Spiral. Volgens mij is dat wel eens bekend geweest, oh. maar ik vond het een waanzinnig nummer. Hoe schrijf je Vangelis ook alweer? Uh, dat is uh, V-A-N. Dat is gewoon van. Ja. G-E-L-I-S. Oh, daar staat hij niet in het systeem. Wat stom. Hoe kan dat nou? Vangelis. Ja, ja, toch wel. Uh, maar niet dat liedje wat jij wilde horen. Spiral. John... Nou, zo'n beetje lang misschien ook. Ja. 6 5, 6 minuut 55. <laughs> John Evangelis was dat. Wat was het ook weer voor Ben? Ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. Het was uh, de eer... Want samen met uh, Mike Oakfield volgens mij... de eerste die echt met synthesizers doorbroken. Ja, dat was het. En er was een soort van bombastische... Uh... Nou, ja. het hadden ook hele mooie liedjes, hoor. Bijvoorbeeld Albedo 0.39. Ja. is ook een waanzinnig mooi liedje, maar wel een beetje breekbaar. Dus uh. ik weet niet of dat... Uh... Ik heb uh, I Hear You Now en uh, I'll Find My Way Home. Die... Nou, nou, dan zou ik liever kiezen voor uh, prins. prins. Misschien heb je daar wel wat van in de computer staan. <laughs> wat wil je over Prins dan? Uh, sometimes it snows in April. Oké, okay, ja, dat zou kunnen dat iedereen staat natuurlijk. Even uh, kijken. Nee, ook niet. Maar uh, ik ga mijn best doen voor Spiral. Is goed. Dat, uh, dat vind ik wel leuk, want daar uh, dat, dat gaan we even opzoeken. Dat is wel echt een waarschijnlijk nummer. Ga ik, Vooral ga... als je het stereo luistert. Als de mensen luisteren, moeten ze een koptelefoon opzetten. Even een koptelefoontje op. Spiral van... Van uh, jealous, sta genoteerd, dankjewel uh, Timo. Graag gedaan. Tot later, hè. Bye, uh, even kijken hoor, Dan gaan we, B -b -b -b gaan we nog even, ik heb een, echt een lijstje hoor, ik moet allemaal administratie bijhouden. Kylie van Accent komt er zo meteen aan, no worries, no worries, komt allemaal goed. Uh, dan gaan we naar uh, uh, meneer van Tongeren uit Haren, goedemorgen. Ja, wel... Child in Time van die Purple. Ah, Child in Time, ik dacht waar blijft hij, maar daar is hij, hoor. <laughs> Dat is wel echt een klassieker hè. Ja, dat is echt... Uh, ja, ik ben een 8,50 dus. Uh, ja, dan ben je van de ik, klassiekers. Ik, ik, ik weet uh, heel veel van de muziek af. Ja? Ah, dat is Money. Dat is ook uh, het mooiste wat het ooit gemaakt is. Welk? Child in Time. Ja. Ja, mooiste ooit? beste liedje nee. ooit gemaakt? in Time van ja. die Purple en Money. Ah, oké. Okay. Het mooiste wat ze ooit gemaakt hebben. Child in Time. Staat genoteerd? Oké, goed. oké, goedjes, Oké, groetjes. Sorry. Ik luister, daar. Heel goed, heel goed. Uh, eerst um, accent met, uh, met Kylie, want dat hadden we nog op de rol staan. En dat kwam van, god, wie kan dat nou ook weer? Oh, dit is dat ja. Ik dacht, wat was het nou ook alweer? Dat je daar dan moet denken als een meisje je verlaat, uh, Dat is schrikkelijk. Klein stukje voor Rick. Die loopt nu in Enschede met de ziel onder zijn arm en wilde dit horen. Oh, gek verhaal. Jongen, wat heb je toch verschrikkelijke smaak Afschuwelijk is het. Ik, uh, bedoel, ik vind het lullig voor je dat het meisje niet, uh, niet wil. Maar dit ga, dat kan toch niet, dit jongens. Dat kan echt niet. <laughs> wat wil je graag horen? Het kan nog eventjes, we hebben nog een paar minuten tijd. En ik heb nog wat op de rol staan. Deep Purple Child in Time. Ja, dat kan zo meteen wel eventjes. En ik, we zijn op zoek naar het liedje Spiral van Van Jealous. Hallo, oh, is het eerste liedje van uh, aangekomen Harry. Komt mee, die wilde graag een liedje horen van de Beatles. Toen ik daarover begon, zei hij oh ja, doe maar revolution. tell me that it's revolution, well,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 Beatles Revolution, aangevraagd door Harry in deze Crack the Playlist. We gaan naar René. Goedemorgen, René. Goedemorgen. Hey. Ik wou graag Ramse Shaffi horen. Het is stil in Amsterdam om vijf uur. <laughs> en, ja. En is Sorry, het... Je kan, omdat het koud geworden is, hier, je kan een kogel door die stad schieten. <laughs> is, het zo, is het zo stil in Amsterdam, ja? <laughs> Wat zeg je? Is het echt zo stil in Amsterdam nu? Ja, ja? Heerlijk. Ik meen het serieus. Nou. Uh, het, is, uh, het is koud en... Uh, ja, er valt niks... Nou ja, ik woon op de Albert-Kuip, ik bedoel, maar het is werkelijk onvoorstelbaar. Ja, maar ook een keer lekker, toch? kan me voorstellen. Ja, dat is ook een keer Even een keertje rust en zo. Ik bedoel, als je op de Albert-Kuip woont, dan heb je vaak lawaai om je horen. Ja, dat klopt ook. Dat is ook het punt. En ik werd wakker en ik hoorde jullie. Ik denk, nou, dat is echt een mooi liedje voor vanavond. Wordt u nog gemist in Amsterdam, Ramse Ja, tuurlijk. Ja, een mooie man, was dat, hè? Ja. Zeker. sorry Ik bedoel... Uh, op de nieuwe markt, uh, ja, nou ja, ik ben zelf een 55 jaar in Amsterdam, maar de nood is dat uit geweest, dus je bent er wel eens tegen gekomen, snap je? Yeah, yeah, yeah, dat, uh, yeah. en, uh, ja, ja, ja. en ja, ja. Ik meen het serieus. Nou ja, gemist. Uh, iedereen gaat een keertje, snap je? Dat, ja, is ook zo. dat is ook en, uh, zo. En Hij heeft zijn leven toch met zijn borreltje heb je het lang volgehouden. Daarom, en, je daarom, hij heeft een mooie... Ik, ik heb een boek gekocht van Hunter S. Thompson, dat is een, uh, een journalist. En die zei ook van, het leven is een soort van... Uh, het, is niet, het is niet dat je er naartoe moet rennen, maar je, het is eigenlijk meer een soort van achtbaan. En je probeert alleen maar af te remmen. En uiteindelijk zeg je dan in een stofwolk van, pooh, zo, dat was een mooie rit. Nou, zo heeft Thompson Ramse Chaffee ook een beetje geleefd, hè? Zeker. Ah, is dat Hij vol. heeft in ieder geval geleefd. Zo is dat. Ik ga Shafi draaien met het is stil in Amsterdam, want dat is het. Ja, Dankjewel is het René. En ik hoor de klok op de achtergrond. Dus zo stil is het niet meer. Uh, dat is mijn eigen klok. Die staat uh, geloof ik zes uur. Hè? Nou ja. ja. Uh, bijna zes uur. Dankjewel René. Tot Oké. Okay. Doei doei. doei, doei. Zometeen uh, doe ik nog Money van Pink Floyd. Van meneer Van Tongeren. En dan uh, even kijken wat ik nog meer doe. Och. Oh, ja, die ene hit. Ja. Komt er uh, komt er. Uh, komt allemaal. Het stil in Amsterdam.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 Dat ik eraan zal winnen, dat dit zal blijven duren, als de mensen zijn gaan slapen. Mm Het -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. is zo stil in Amsterdam, ik wou dat ik nu eindelijk <laughs> iemand tegenkwam. Mevrouw? Ja. Zit u ook in Amsterdam? Wat zeg je? Zit u ook in Amsterdam? Nee, ik zit in rotje In Een In knor. <laughs> dus u maakte zich een beetje zorgen van je ja, hallo. Er is wel heel veel aandacht voor Amsterdam. Nee, ik maak me helemaal niet zorgen. Ik wens u een hartstikke mooie, mooie wedstrijd. Dat, dat is ook zo, ja. Want vandaag en... is, uh, is Ajax uh, Feyenoord, hè? Ja, weet ik, weet ik. De hele stad wordt afgezet. Ja, ja? Man. is dat zo, ja? Ja, maar ik wens ja. Uh, Eigenlijk allemaal een leuke wedstrijd. Ja, en, dat is ook uh, leuk. En niet oorlogisch. Heeft u, ook op. He heeft u laatst gezien met die kinderen die, uh, die voetbal gingen kijken? Ja. Dat was, was mooi, hè? Dat was toch mooi. Ik vond het prachtig, al die kinderen lekker schreeuwen en krijzen. Dat ja, is uh, toch ook leuk. Ja, ja, ja. moet toch een beetje voor elkaar zijn. joh, een beetje voor elkaar. Dus. Daarom, vind ik ook hoor, al dat... Uh, ik vind Amsterdam een mooie stad. Maar Rotje Rotjeknoor is mooi uh, uh, Nou ja, het is dus eigenlijk een... Uh, nee, ga nee? Nee, ga niet? Niet nee, ga ik niet doen. Nee, toch niet? Nee, ga ik niet doen. Hmm. Ik vind de grachten heel mooi. Heel goed, heel goed. Ik ben te oud en te gehandicapt om er nog heen te gaan. Ja. Ik vind het een prachtige stad. Dat. dat is het ook, dat is het ook. En daarom, en Nederland is gewoon mooi. Jongens, kom op. Zet hem op vandaag. Ik ga een plaatje draaien, Rotterdam, dan hebben we ajax Feyenoord gehad. Ja, is dat goed? Dankjewel hoor. En Ik wens iedereen dag een fijne dag. Ik ook. Iedereen. Tot ziens. Tot ziens, Doe doei.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 Anywhere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 Anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be right. Hé hey Fee, ja? heb jij misdragen vanavond? Heb ik me gedragen? Ja, mag ook. Ja, ja. uiteraard. Ja wel, was het wel zo'n avond dat je dacht van nou, hier krijg ik geen spijt van? Nee, uh, zeker niet. <laughs> wat heb je gedaan? Uh, we zijn uit geweest met mijn meiden. In? Amsterdam. In Amsterdam. En waar ben je geweest? Uh, <laughs> het feest van Joop. Wat zeg je? Het feest van Joop. Het feest van Joop, wat is dat? Een leuk feestje. <laughs> Oké, okay, het oh, was gewoon echt een persoonlijk feestje. Het is niet een kroeg die heet de, het feest van Joop. Nee, wel. Het is een kroeg die heet het feest van Joop. Oh, toch Oké, okay, nou, toch gelijk. En, ja. uh, en het was gezellig. Het was zeker gezellig. En toen rollend uit de kroeg nu naar huis nog even een, uh, een afzakketje. Ja, uh, ja, inderdaad. Nou, hartstikke goed. Als goed. een Leuk afsluiter. En heb je gedanst? Ja, tuurlijk. En waarop dan? Nou, onder andere op het nummer die we nu aan willen vragen. Welke is dat dan? Nou, ik ken hem alleen maar als Nossa. Je kent hem alleen maar als? Nossa. Nossa. oh, Ik kon het niet nog niet uitspreken. God ja, Nossa inderdaad. Dat is die enorme dikke mega is dat toch? Nou, inderdaad. Oh, dat hoor je de, he de hele dag door. geweest. Ja, hoe vaak kwam die voorbij? Ja, vier keer. Dus we dachten, ja, nu moeten we er ook even oh. mee slapen. Oh, nou, dit is dan de vijfde keer. Kijk, daar is hij hoor. Nossa. Yes. <laughs> Dankjewel, Fee. Dankjewel. Ja, later. Hij is van uh, Michel Pelo. En hij heet te Tepego. Ik weet het ook niet hoor. Ik zeg ook allemaal gewoon Nossa. Ja.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 Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se te te pego Ai, ai, se eu te pego Als je A falar. Nossa, nossa, als je me maakt, als me mata. Ai, je me maakt, als ai, me maakt, als je me me mata. Ai, me maakt, Ai, ai, me te pego, je Nog steeds aguarderen, Nossa, Assim você me mata. Ay, se eu te pego. Delicia, delicia, Assim você me mata. Ai se eu te pego. Ai se eu te pego, hein. En dan gaan ze het hele feest van Joop. Uit hun plaat. Zometeen, Ferdinand en voetbal en nog veel meer in een deel 3 van 4.7.